In de gevangenis van Herugowaard is een vrouwelijke bewaker neergestoken... door de gevangenen en daarna een tijdje gegijzeld. Na anderhalf uur was de situatie onder controle. Volgens NA Nieuws raakte de bewaker gewond aan haar nek en gezicht. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Waarmee de gevangenen precies stak, is niet duidelijk. Paniek en chaos bij de bekende Palmeilanden in Dubai. Daar is een explosie geweest in een gebied met veel hotels. Eén vloog in brand, maar het vuur zou intussen zijn geblust. Er zouden zeker vier gewonden zijn. Of de explosie het gevolg is van een Iraanse tegenaanval is niet duidelijk. Iran heeft een belangrijke vaarroute afgesloten, de straat van Hormuz. Dat kan uiteindelijk gevolgen hebben voor de benzineprijs... want normaal gesproken varen er veel olietankers doorheen. De aanval op Iran is een amerikaans israëlische actie. Andere landen zijn er van tevoren niet over geïnformeerd. En de videoscheids krijgt meer macht in het voetbal, heeft de internationale spelregelcommissie bepaald. De VAR mag straks ook ingrijpen bij onterechte hoekschoppen en als een speler van het veld moet naar een tweede gele kaart. De regels gaan deze zomer in en gelden dus misschien ook al tijdens het WK. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een paar buien, maar vannacht is het bijna overal droog. Morgen een tijdje zonnig, later meer wolken en regen en het wordt 10 tot 14 graden. En tot zover het A B nieuws Michiel, dankjewel weer. q keer krijg je van Flitsmeister een paar vertragingen gemeld. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Forthuizen en Stroeder Daar 35 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Empelburg en Zaltbommel. 10 minuutjes vertraging. Ook zijn er nog wat Flitsers gemeld. Op de A7 Drachten richting Heerenveen. Ter hoogte van Terwispel bij 155,6. Dan meer richting Gouda op de A12. Ter hoogte van Zevenhuizen bij 19,5. En als laatste op de A27. Hilversum richting Almere ter hoogte van Blaric bij 107.7. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers. Welcome to the one and only, the original. Dit is het Foute Uur. Tom en Joe. Ja, de zaterdagavond is begonnen met niks minder dan het Foute Uur. En we beginnen met... Ecuador! Ecuador. Your music is proud to be fout. Foute Uur music ah mes van je zaterdagavond. Wilbert Pigmans en de Toreador in het Foute uur op Q. Het Foute. Het Foute uur. Een hele goede avond, Tom en Joe hier, zoals iedere weekend vanaf 6 uur in de avond te horen op Q. Ik wil sowieso eventjes een uh, dikke shout-out geven aan iedereen die vandaag weer volle bak gesport heeft. Misschien ben je weer tekeer gegaan in de kelderklasse van het voetbal. Misschien heb je gehockeyd, gepadeld, getennist... Ja, weet je, je hebt gewoon die derde helft verdiend vandaag ja, in de kantine. dat is deze. Zo, ook jij, Joe, want ik kwam jou uh, in de gang tegen hier van, uh, van dit gebouw. En je had een loeirood gezicht, want je had gesport. Ja, ik wist dus helemaal niet, we hebben hier een gym boven de studio zitten. Dat, ja, er zitten heel veel mensen in dit pand en dat hebben ze gewoon gefaciliteerd. Kun je gewoon, kan je gewoon 24-7 gymmen, dus ik ben even ja, met al die apparaten in mijn handen aan de slag gegaan. Ik ben even de benchpress gedaan. Ja? Hoeveel, hoeveel van die schijven denk je dat ik aan de zijkant qua gewicht erbij heb gedaan? Nou, voor mijn gevoel heb je gewoon een wattenstaafje opgetild. Met, met die kleine armpjes. Vijf nee. nou, kilo? Ja, twee keer 2,5. <laughs> Dat is echt helemaal niks. Nee, maar ik moest wel weer even wennen. Je moest wel er, ergens beginnen. Ik ook. heb hem eerst gewoon met de kale stang gedaan. Ja, nee, maar dat is goed. Want ja, anders dan. Uh, even weer het gevoel. En toen twee, twee keer, tweeënhalf. En een half, dacht ik, nou, papa vindt het wel weer goed. Ik ga weer even op de loop staan. Nou, kwam je tegen in de gang alsof je een Ironman had gedaan. Nou, zo voelde ik me ook maar. Het is ook lang geleden hoor. Dat is echt wel twee jaar terug dat ik wat aan mijn spieren heb gedaan. Ik ben blij dat ze ook een douche hebben, overigens. Want je had gedoucht, anders had het wel gestonken. Ja, dan had je het geroken. Ik had uh, naast mijn, mijn uh, sportkleren ook nog wat anders in de achterbak van mijn auto liggen. Oh? Echt iets Echt iets heel fouts. Ook wel een beetje toepasselijk voor het foute uur. Ik heb iets heel fouts in mijn achterbak liggen. Leek me nou leuk? Als je nu raadt wat het is wat er in mijn achterbak zit, ja. mag je het hebben. En hoe raden we dit dan? Gewoon doe een gok, open de Q Music app, stuur in wat voor fouts er in mijn achterbak ligt. En als je het raadt, is het voor jou. Oké. Okay. Joe heeft dus iets fouts in zijn auto liggen. Als je weet wat het is, ja, laat het maar weten in de Q app. En... We het weggeven dus. 100% weggeven. Maar, en ja, als we het vandaag niet meer weggeven, Probeer de het volgende week weer. Maar ja, misschien gaat het al heel goed, hè? Laat me weten, jongens. We gaan door met het foute uur Madness and Our House. <middels> Proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Kiss. She's the one they're going to miss in all way. Are playing up downstairs, sisters sighing in sleep. Got the soup. Brothers, go to night to keep me calm and around. Looks so good that it hurts You're a dime, plus 99 And it's a shame Don't even know what you were A handful of rings. Baby, I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you, you won't need. Oh, baby, good love and protection. Oh, make me your selection. Show you the way love. Mario en Let Me Love You in het Foute Uur. Die Japan Elster komt eraan met de Promised Land. Dat is heel veel opgestemd. Die gaan we zo draaien. Maar eerst. Het Foute Uur. Even iets anders, Joe. Jij zegt net. Uh, ik heb iets heel fouts in mijn auto liggen. Ja. En als je raadt wat het is, is het van jou. <laughs> ja, zo simpel is het eigenlijk. Je wil er dus ook vanaf. Dan ben ik benieuwd. Uh, veel reacties in uh, de Q-Music app. Even kijken hoor. We beginnen met uh, Julia. Goedenavond. Hi, goedenavond. Wat denk jij dat uh, Joe voor fout in zijn auto heeft liggen? Uh, een vieze gebruikte haandoek, die uh, vol met uh, zweet is en zo. Oh, oh. oh gelukkig. Oh. Dat je erbij zegt zweet, ja. Mm, nee, nee, oh. zit er niet in. Nee, helaas, Julia. Ja. Oh. Nee, is niet Jammer. goed. Helaas. Oké, okay, dan gaan we even kijken. Dan hebben we ook nog Bart. Goedenavond. Goedenavond. Roep, roep Bart. maar, roep maar. Wat denk jij dat uh, Joe uh, voor fout in zijn auto heeft liggen? Ik denk handboeien. Handboeien. Nee, nee, dat is ook niet... Nee, ook niet. Helaas. Bart Baalt, die had ook wel graag handboeien gewild. Uh, Mandy, goede avond. Hallo, goede avond. Hi. Wat voor fout heeft Joe in zijn auto liggen, denk jij? Ik denk een bruik. Een bruik? Een bruik. Nee, nee geen bruik. Ah, oh, helaas. Helaas, helaas. Nou, uh, volgende week weer de kans. <laughs> ja, ik zit te kijken. Uh, ja. de, het goede antwoord is sowieso nog niet binnengekomen. is, is nee. niet binnengekomen. Niemand heeft geappt, niemand heeft ingebeld. Nee, het is er nog niet. Ja, dat kun je ook niet weggeven. Kun je het ook niet weggeven. weggeven. All right. Nou, ehm... Um... Het foute item blijft net zo lang weer in mijn achterbak liggen. Oh God. Volgende week zaterdag, een nieuwe kans. Het is echt heel fout. Ik ben wel benieuwd. DJ Paul, zoals beloofd. Let me take you to the promised land. You and I together we stand. Let me guide you to tomorrow. Let me free you from the sorrow. Let me take you to a place I know. So, so, so. So let me free you from the sorrow En Dancing Queen, oh, Q-Music. Het Foute Uur gaat zometeen verder. En het leuke is, jij bepaalt of we zometeen gaan draaien. Je mag kiezen. Als je het mij vraagt, ja, ik zou gaan kiezen voor uh, Garrett Gates. To oh, Heerlijk. Anyone nou, laat het over aan Garrett. <laughs> Garandeerd meezingen, is is toch heerlijk? Ja, het is goed. Het is goed, maar ik zou gaan voor Simon Webb.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 Q-Music-verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging gemeld op de A1, Amersfoort richting Apeldoorn. 10 minuten vertraging tussen Voorthuizen en Stroe. En ook nog op de A67, Eindhoven richting Venlo. Tussen Zaarder, Heiken en Velden, daar heb je een kwartiertje vertraging. Q-Music, Tom en Joe. Door met het Foute Uur, dit is Garrett Gates. q with you.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 Het foute uur Hollandse battle Ja, sla jij er nooit een polonaise over? Weet je alle teksten van André Hazes uit je hoofd? Nou dan heeft Joe iets mij heel vrolijk van gaat worden. Ja, kijk, het Foute Uur, dat is al een feestje... ...maar we gaan echt helemaal loskomen... ...als we aankomen bij het genre waar ik zelf... ...en gelukkig met mij heel veel andere luisteraars... ...heel erg gelukkig van worden. Ja, het Nederlands-talig, het is fantastisch. Tijdens het Foute Uur bepaal je al wat we draaien. Je kan elke keer stemmen op een track. En nu dus een extra leuke battle. Een Hollandse battle. Kijk. Ja, het is fantastisch. In de right corner... Hij is 27 jaar, zit vol met inkt, heeft een A, B en C zwemdiploma. Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen. Ik ga zwemmen in elkaar Oh, dat is lekker. Plastikertje. Maar in de andere hoek, hij is 26 jaar, heeft nooit een bad hair day. Marco Schuitmaker met engelbewaarder. Ik weet nu dat er een engelbewaarder is. Als kiezen tussen je kinderen, zo moeilijk. Nooit een bed herde. weet je niks te bedenken bij, bij Marco Schuitmaker? Er is jou wel eens opgevallen dat, dat uh, Marco Schuitmaker... zijn haar zit altijd tip top in orde. Hij, komt, hij ziet er altijd uit alsof hij net bij de kapper vandaan staat komt. Hij zit er helemaal niet bekend om. <laughs> nou, nou, ik kijk nou, heel even het naar... naar, naar. Marco Schuitmaker heeft gewoon een opskeertje. Die nee. gaat gewoon naar de Turkse kapper. Die doet eventjes een standje... Ja. Hij, hij zit er maar jij af. doet net alsof iedereen het altijd over het kapsel van Marco Schuitmaker ja, heeft. Ik, het toch nooit een alleen, herde. ik weet zeker dat ik niet alleen ben het als we het hebben over uh, Marco Schuitmaker. Zijn haar zit altijd Je wist altijd gewoon goed. niks te bedenken, vriend. Maak maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Maar bij, kijk, Mart Hoogkamer zit vol met inkt, weet je wel. Leuk, leuk aangeschreven. Dankjewel. Maar Marco Schuitmaker heeft nooit een bed day. Dus nee, ja, dat het is, is, het is wat, niks. Het is wel dunner, maar het is ook niet gelogen. Goed, uh, maakt verder niet uit. Hij heeft een prachtige <lacht> koep. Maar uh, jij bepaalt dat we zomaar gaan draaien in de Hollandse battle. Mart Hoogkamer of Marco Schuitmaker met zijn geweldige kapsel. Um, Stemmen! <lacht> Halleluja, amen ik denk dat dit de Hollandse Battle is die we ooit gehad hebben. Hollandse Battle. Wat gaat dit gelijk op? We zitten midden in het foute uur. Joe, jij hebt net uh, met je, je liefde voor de volksmuziek weer eens met ons gedeeld. We konden kiezen uit twee categorieën. Namelijk Mart Hoogkamer met Ik Ga Zwemmen. En aan de andere kant Marco Schuitmaker met zijn geweldige haardos met Engelbewaren. <laughs> en het stroomt vol in de Q-Music app. Dank daarvoor. Hielke die zegt, natuurlijk op Engelbewaren gestemd. Een held uit mijn buurt. En afgelopen week, afgelopen week nog live gezien. Ja, dat is fantastisch. Janneke die zegt, jongens, ik kan niet kiezen tussen deze twee mannen. Kan je niet een nummer draaien die ze beide hebben gezongen? Ja, zo werkt het niet, Janneke. Barbara, die zegt meteen Engelbewaarder. Nicky zegt meteen Mart Hoogkamer. Daan, die zegt moeilijke keus, maar dan toch Engelbewaarder. Gisteren nog gezongen in de karaoke bar. Nou ja, de grote winnaar is... Daan, schraap maar van je keel. Marco Schuitmaker, Engelbewaarder! Oh, de man met een haardos waar Monika Geut... Ah, zijn kroes jaloers op zijn. Is oh, geloof. So flauw. Marco Schuitmaker. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten.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 do It's about Yo, give me something to dance to the dance too. Fuck okay. it. het foute uur. Een stukje service naar Eleanor Jacobs. Die of. appt in de Q-Music app. Hé, hey, uh, wanneer komt Pommelien Thijs nou? Goed om te vermelden. Hoor je Pommelien Thijs dit weekend op Q-Music voorbij komen... dan moet je dus zo snel mogelijk Pommelien Thijs appen. Want dan heb je een hele grote kans om erbij te zijn. 7 november in de Ziggo Nou, lieve Eleanor. Pommelien Thijs, kom voorbij. Binnen nu een half uur. Oeh, en dat is niet de enige die voorbij komt. Up, body, Ook Ed Sharon.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 De gevangene die in Herugo Waard een vrouwelijke bewaker aanviel en gijzelde, is opgepakt en naar een politiecel gebracht. De bewaker werd volgens de politie neergestoken met een scherf van een bord. Ze raakte